Minister De Jager vindt dat banken meer moeten bijdragen aan het noodpakket voor Griekenland. In juli werd nog afgesproken dat banken 21 procent van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. Maar volgens minister De Jager moet dat percentage flink omhoog. Hij wilde geen getallen noemen, maar het zou gaan om 50 tot 60 procent. Als de banken dat niet vrijwillig doen, zullen ze mogelijk worden gedwongen door Brussel.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 Het weer, helder en minimaal rond de 3 graden... met in het binnenland kans op voorstaande grond. Overdag opnieuw zonnig en droog, wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Yeah. Lust, Zareira Groenhart. Grote zelfhulpshow bij Lust. Wat kan een zelfhulpboek doen voor je liefdesleven, voor je seksleven en voor al die andere ook belangrijke aspecten in het leven? Daar praten we vannacht over. En dat gesprek kan ik alleen maar aangaan met jou. 0800-1121, als je wilt bellen, 0800-1121, of even mailen naar lust@bnm.nl. Ik heb straks een leuk mailtje voor te lezen van Peter. Die mij meldde, maar ik wil nog één keer overschakelen naar mijn vrienden in Boyd's Bar. die praten over het meest gelezen zelfhulpboek. Hoe vind ik een man? Dat is denk ik de meest voorkomende zelfhulpboek toch bij vrouwen? Ja, en hoe. hoe je Bertie Jones-achtig gedoe. Het zijn toch. het zijn altijd van die open deuren. Vinnen komen van venus, mannen komen van mannen. Ja, maar dat is, geen, dat, ja, dat maar is, is gewoon geen zelfhulp. zelfhulp. Nou, ook om de andere seksen te proberen te begrijpen. Ja. Jeetje, dan wordt alles een ja, ja, Hoe je over verdriet heen komt, hoe je af moet vallen. Er zijn diëten. Dus, dus als je ik de focus dan lees, dan is het ook een zelfhulpboek. Ja. Omdat nou, ik dan misschien... mijn stijl kan... Ja, ja. of de Viva... Ja. Jeetje. De FIFA? Ja. Zeg je dit naar bloedseriaan? Ja. Nou, ik heb daar wel eens wat, wat zelfhulpdingen dingen uitgehaald. Uit de FIFA? Ja. Wat dan? Nou, dat stond uh, nou, bij welke standje je de meeste calorieën verbrandt. Oh, vertel. Oh, daarom ben je zo slank. Ja. ja. Nee, maar dat was levensgevaarlijk, want je verbrandde de meeste calorieën bij een Kama sutra standje Dus dat Sleep. probeerde ik uit met mijn vriend. Ja, die viel echt op de grond. Die is nog steeds geblesseerd aan zijn elleboog. <laughs> ja. Oh, het was gisteren. Nee, dat is echt al lang geleden. Heb je daarna naar de FIFA gebeld? Nee. Ik heb nooit iets met de Kamasutra gedaan. Ik heb, ik heb wel heel veel gehoord van die seksuele cursussen. V familie van mij, die hebben nog wel eens wat van die cursussen gedaan. <laughs> la, la, la. Maar... La. Uh, ja, het schijnt wel dat je, dat je je seksuele ervaring of beleving daarmee behoorlijk uh, kan intentioneren. Nee, ja. Nee, nee Kamasutra vind ik ook heel ingewikkeld. Ik op ja. ja. Ik, kom ook hele, ik, moest al, ik heb wel een paar keer op de Kamasutra-beurs gewerkt. Het <lacht> <lacht> is echt heel leuk, maar... Yo, van, we gaan, van het, uit, he? we gaan ja, nee, het van het boek uit, We gaan van de kijken. Dat naar bedoel de de ik, de foto's okay. ook gewoon helemaal niet. Waar je met, echt met een beetje na van. Uit Almere haven met, met oh, alginkleurig haar. Ja. En, en inderdaad met pukkels op hun. Vreselijk! Het, uh, dus nou, dan, dan word je denk je ook niet van nou, dat moet ik ook proberen. Want als dit soort. Uh, Lui het uitproberen? Nee. Niet dat ik toen ineens wild werd om een keer zelf aan de kamersoeter te gaan. Oké, okay, ik moet iets opbiechten. Oh, oh, ik, oh. Edwin. Ik heb wel een kamersoeter. Oh uh, nee, niet een kamersoeter. Ik heb wel een, een, een boek. Oh? Voor, voor mijn boek? hond, Apple. Oh. <laughs> toen we een, een pup kregen, mijn vriend en ik, heb ik een boek gekocht: Honden voor dummies. Ah. En, maar nu heb ik hem wel zover dat als ik high five zeg, dat hij een poot geeft. Nou. Echt? nou ja. Dus, ja. Daar heb ja, je dus een boek van nodig gehad. Als ik niet mee geholpen hebt, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, mezelf niet, maar. Nou ja, eigenlijk mezelf ook. Ja, het is gewoon in de categorie hoe voed ik mijn kind op. Ja, ik, ja eigenlijk wel. Een Saraya gebruikt die eigenlijk zelf veel boeken. Nee, die heeft ze toch niet nodig? Nou, je weet me nooit. Ja. Toch? Wij hebben er allemaal blijkbaar één, dus. Ik denk, ze rijden ook wel. Misschien wel twee. Ja, dat denk ik wel. Misschien wel 82, Edwin. Ik heb er echt ontzettend veel. Een paar van mijn favorietjes zijn The Four hour Work Week. Dat is een boek. In Nederlands heet die een vieruurige werkweek. Maar dat is een boek en uh, dat gaat over uh, optimaal uh, presteren op het werk. Maar in zo min mogelijke tijd. Het is natuurlijk je werkweek van 40 uur terugbrengen naar 4 uur het kan, het kan. En dat je dus evenveel doet... alleen heb je de overige 36 uur dan uh, vrijgewaard... Om, om, om echt leuke dingen te doen. Dus dat vind ik een hele mooie. Een zelfwilboek dat geschreven is uh, door een vriend van mij... Uh, waar ook een verhaal in staat voor mij dat uh, uh, heet supervise me dat vind ik een hele mooie dat alle kennis in jezelf zit dat is een soort zelfhulpboek dat gaat over dat je geen zelfhulpboek nodig hebt dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk zo'n doosje in een doosje verhaal en ik vind uh, brutale vrouwen gaan uh, nee brave vrouwen gaan naar de hemel en brutale vrouwen die gaan overal naartoe ik zeg het niet goed maar die heb ik ook in mijn kast staan en die vind ik ook wel heel leuk hoor. Die, die... Oh ja, en, en eigenlijk alles wat Annemarie van Gaal ooit geschreven Goed, oké, okay, voordat ik je overspoel met mijn zelfhulp-boekenliefde, mijn dat wil ik niet doen. ga ik je tracteren op een veel aangenamer geluid: namelijk dat van Maisie Gray. In In I find. It's all messed up, and he knows just what to say. No more dawn in new days. I'm going back to stay. Too much. Het is de grote lust zelfhulpshow. En dan denk je misschien: waar moet ik aan denken als ik hoor? De grote lust zelfhulpshow. We hebben het vannacht over zelfhulpboeken op het gebied van liefde, seks en relaties. En eigenlijk niet alleen die boeken, maar gewoon dat hele thema zelfhulp. Als je maar een probleem hebt, kan je zo het internet opduiken of een boekenwinkel in. En dan kan je zomaar jezelf ja, genezen van dat probleem. Tenminste, nou ja, daar praten we vannacht over. Hoe goed werken die theorieën? Die boeken, die internetsites en uh, op welke momenten moet je de hulp inroepen van een ander als je problemen hebt. Tom, goeienacht. goedenacht. Goedenacht, rijden. Tom, Tom Goornie van Masterflirt. Wij bellen jou echt enorm vaak. Je bent een vriend van de show. Dat voelt ook, ja. Ja, wij moeten enorm vaak jouw hulp inroepen. Maar vanavond, vannacht, wil ik het eigenlijk met jou hebben over jou, Tom. Mm -hmm. Kom maar. Ja, spannend. Want jij, uh, jij leidt heel veel uh, mannen op... tot uh, nou ja, het beter in hun vel zitten. Daar worden ze weer betere flirts van. Leukere mannen, dat doe jij. Heel dankbaar werk. Maar hoe heeft dat, dat moment bij jou eruit gezien... dat je dacht, ik zou eigenlijk beter in mijn vel moeten zitten... ik zou eigenlijk een leukere man moeten kunnen zijn... ik zou eigenlijk meer moeten kunnen flirten? Hoe is het allemaal begonnen? Ja. Um, nou ja, je, je hebt het over jezelf genezen... Um... De, de, de grap in het hele geheel vind ik altijd. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. En voor mezelf uh, begon het eigenlijk omdat ik niet, uh, niet het leven leidde, niet de resultaten kreeg die, die ik graag had, had gewild. Uh, ik, ik merkte dat alle vrienden om me heen veel makkelijker met vrouwen waren, veel eerder waren met het zoenen met meisjes en daten. En al die ongeheim. En, en, en ik, ik, ik rop het er altijd <laughs> volledig kansloos achteraan. Ik, ik, was, ik was bijvoorbeeld ik on, ik was ontmaagd yeah. mm. um, een paar dagen voordat ik twintig was. Dat dus oh. een, een redelijke naadbloeier. Maar je, je wilde al veel eerder van Bill. Ik vond dat kansloos, precies. En het meisje met wie ik uh, toen uh, de seks had, onbetaald overigens. Um, <laughs> Fijn, was, fijne toevoeging. Dat ja. moet je wel eens weten. Hè? Dus ja, dat ja. was het, het derde meisje waarmee ik gezoend had. Dus ik, ik, ik was daar gewoon, ik was gewoon echt heel erg laat. Ik dacht, fuck, nee man, dit wil ik niet. En vooral mijn vrienden waren er makkelijker in en, ik had altijd een beetje meisjes om me om, om heen en zo. En ik had weet ik, met, met de zogenaamde de, de spreekwoordelijke leftovers. Een <lacht> beetje respectloos en dat Maar ik, ik had niet de, de vrouwen die ik wilde krijgen. Oké, okay. maar goed. Uiteindelijk uh, dacht je, ik ben niet tevreden. Wat is toen jouw eerste stap geweest? Heb je een boek gekocht? Uh, ging je met vrienden erover praten? Wat deed je toen? Ik ging ten eerste heel veel met nou, erover praten. Niet per se. Ik ging heel erg kijken. Ik ging heel erg kijken wat de gasten deden. Uh, die daar wel uh, succesvol in waren. En weet je, iedereen natuurlijk zijn eigen stijl. Maar keer op keer zag ik, je moet initiëren. Jij moet degene zijn die gewoon risico's neemt. En ik was heel van ja, maar straks wijzen ze me af. En wat als het fout gaat? Dat de gasten die succesvol zijn, die, die worden ook gewoon afgewezen. Alleen, het all in the game, die gaan gewoon door. En ook, die prikken ook vaak neer door de afwijzingen heen. Als een meisje nee zegt, is het meer dat het gewoon een beetje aan ja, het testen is, vaak. En die, die gaan gewoon door. Dus het initiëren en het risico's durven nemen was een heel erg belangrijke inzicht voor mezelf. En toen bedacht ik mij, hmm, hoe kan ik dat bij mezelf gaan ontwikkelen? Mm. Uh, en um, toen ging ik bijvoorbeeld, ik ging toen net studeren. Dus toen ging ik bijvoorbeeld bij een debatvereniging. Dan moet je in het Engels, moet je dan uh, voor groepen um, debatteren over onderwerpen waar je bijna niks van weet. En dan moet je, moet je snel aan je feed denken, snel met argumenten komen, bam bam. En, en, en eigenlijk ja, spreek het openbaar en enge dingen doen in een taal die niet je eigen taal is. Dus je ging oh. juist enge dingen opzoeken? Exact, maar, heb je, maar heb jij ergens een boek gepakt, toen? Heb jij ergens een boek gelezen van een of andere zelfverklaarde held, waarvan je dacht, nou hier lees ik toch iets op pagina 14, mm. dit is het. Heb je ik ooit ging... zo'n moment gehad? Ja, ik ging, ja, nou ja, ja eigenlijk wel. Ja. Er, er was destijds een site, dat heette sosuaaf.net of.com, .com, weet ik niet. En uh, daar, dat, dat ging er eigenlijk over, over succes met vrouwen. Okay. En uh, ik ging nog eens een beetje artikeltjes lezen. En ik kreeg kijken wat mensen zeiden. En ik ga het meteen ook proberen en toepassen. En um, alle boeken over persoonlijke ontwikkeling, NLP. Uh, daar ging ik me echt in verdiepen. Maar als je het hebt over echt succes met vrouwen. Dat begon denk ik toch wel toen ik op de site zo A ging kijken. Oké, okay, dus jij hebt wat dat betreft uh, wel echt. ben je die zelfhulproute afgegaan? Jij bent er echt specifiek op zoek gegaan naar informatie. Informatie, ja, voor informatie. Ja, precies. Mannen die. die, die Hetzelfde meemaken of mee hebben gemaakt wat ik heb meegemaakt. Hetzelfde zoeken en die, die al verder zijn en, en wat ik van hun kan leren. Aha. Tom, nu de grote vraag. Dus jij bent nu ontzettend tevreden met je leven. Ja, oh, absoluut. En je hebt er een soort missie van gemaakt om andere mannen te helpen. Wanneer ja. komt het zelfhulpboek van Tom Gorni uit? Dat is natuurlijk de grote vraag. Die, die is er al. We, we hebben er een boek over geschreven. Er is het boek Master Flirt, zo verleid je hele bescheiden ondertitel. Zo verleid je elke vrouw. Oké, okay, heel bescheiden. Ja, die, die, die heb je in combinatie met iemand anders geschreven, toch? Ja, ja, ja Met z'n tweetjes. Ja. Met z'n tweetjes, ja. Ja, ik wil, ik wil dat paardeltje dat puur van jouw hand komt. Zit dat in de ja, planning? Dat, dat zit een beetje in de planning. Het, het tweede boek gaat over... Uh, waar ik nu mee bezig ben, We zijn een aardig eindje op weg, gaat over mannelijkheid en masculiniteit. Wat is mannelijk, mannelijkheid nou eigenlijk? En daarna, daarna ga ik echt een boek over... ga ik in mijn eentje denk ik, een boek schrijven over... Uh, dat moet ik nog even een beetje bedenken. Oké, okay, maar je, je wil wel ook zo'n zelfhulpboek uiteindelijk pennen en uitbrengen. Dat is een Absolut. droom. Absolut, maar ja, wat is zelfhulp, hè? Kijk, je, je, je maakt dingen mee, je leert dingen, je ervaart dingen en daar schrijf je over. En ook, ook uit de romant, uit, uit eigenlijk uh, overal kun je, kun, je, kun je informatie halen wat jou heeft geraakt, wat, je, wat iets bij je losmaakt. En dat je heel erg kan helpen, dat hoeft niet eens per se echt een een boek dat echt officieel een zelfhulpboek heet, te zijn. Oké, okay, dat vind ik wel een, mooie, een mooi discussiepunt wat je opwerpt. Is een zelfhulpboek altijd een boek waarin beschreven staat... hoe je stap voor stap iets kan uh, leren, iets kan afleren... iets kan uh, ontdekken, iets kan onontdekken? Of is zelfhulp eigenlijk alle inspiratie die je overal vandaan haalt? Ik wil het van jou weten, 0800 1121. 0800 -1 -1 -1. Wat zijn uh, stukjes tekst geweest? Wat zijn films geweest? Wat zijn internetsites geweest? Waarvan jij zegt, nou die hebben mijn leven een beetje veranderd. Ten goede of ten slechte. Mag ik allemaal graag van je horen? SMS'en kan ook, hè? Naar 9090, 90 uh, Tik het woordje lust in een spatie. En dan jouw antwoord of jouw opmerking. Tom, dankjewel voor je openhartigheid, ook over je eigen leven. En we bellen je snel. Tot snel. Lust, liefde, relaties en seks.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 Ergens in Parijs zit je in een theater of in Amerika in Broadway. Je hoort Tony Bennett en Lady Gaga. Wat een leuke combinatie. De lady is a tramp. Jasper, goeienacht. Hallo. Wat is Lady Gaga? Dat was Lady Gaga. Leuk, hè? Ze blijft verrassen. De ene keer dan komt ze in een groot ei. Uh, komt ze de, de red carpet over. En de ja. uh, andere keer is ze weer verkleed als een man. Maar soms komt ze heel chic, heel stylisch. Ook in haar plaatjes. Leuk hè? Oh, ik dacht, dit is gewoon dit is een plaatje van 40, 50 jaar geleden. Maar... Zo voelde het hè? Fantastisch. Nee, we, we hebben het over handboeken. Ja, zelfhulpboeken. Ja, zelfhulpboeken, handboeken. Jij gelooft er niet zo in hè, Jasper? Hmm, weet je, als ik droom, weet je, ik ga slapen, mm -hmm. ik ga lekker naar bed. En dan droom ik gewoon de meest erotische dingen die je maar kan verzinnen. Maar ik, maar ik heb er geen bijbel voor nodig. Dat, dat, dat is het wat me een beetje stoort weet we weten Goede Likens, die heeft een heleboel van die uh, handboeken gemaakt, of ja, zelfhulpboeken. Zij is uh, in België uh, de dame als het gaat om, uh, om sekseducatie, toch? Op mm -hmm. allerlei manieren, Goede Likens, ja. Ja, ja, maar ik wil het misschien even omdraaien. Heb, heb jij een zelfboek? Ik, heb, ik, ik lees ze wel. Ik lees af en toe een wel zelf een zelfhulpboek. Zelfhulpboek neem ik aan, toch? Dat je... ja, ja. ja, ik But... lees ze wel. Weet je, weet je hoe het bij mij gaat? Nou. Dan sta ik in de winkel. En dan bijvoorbeeld... Um, dan zie ik zo'n titel. Ja. En dan denk ik... God, dat, dat is toch iets waar ik bij mezelf aan wil werken. Bijvoorbeeld uh, Smart Women Finish Rich. Dat is een boek wat ik uh, over spaar en over hoe je als vrouw verstandig met je geld om moet gaan en hoe je ja. en, dan, en dan zie ik dat en dan denk ik ja dat is toch handig om die informatie te weten. Met in het achterhoofd het idee dat je al ik heb al tien boeken over over dat onderwerp, al tien boeken over van elk onderwerp trouwens. Maar denk ik ja, misschien toch misschien staat er in dit boek nou net dat ene zinnetje of dat ene hoofdstuk... waardoor het bij mij allemaal in elkaar valt... en dat ik in één keer een groot lichtmoment heb. Een soort Albert Einstein-moment. En dat, en dat alles verandert, verbetert. Dat is toch echt, als ik heel eerlijk ben... wat er gebeurt in mijn hoofd als ik van die boeken zie liggen? Ja, ik bedoel, ik, ik, ik ben 47 jaar oud. Dus ik ben opgegroeid in de jaren 60, 70, met mijn tienertijd... En uh, ja, de, de, de, de enigste handboeken was de weekampgids gids of de nekkenman. En dan o, om naar vrouwen te kijken. Dit hoor ik wel even, echt de, vaker, We Even de badmode bekijken. Ja, oh, dit hoor ik wel <laughs> echt vaker. Ja, dat is echt serieus, hoor. Dat is echt <laughs> dus de weekamp was jouw zelfhulpboek, maar dan, maar dan... Ja, dan keek ik naar het plaatje en dan uh, deed ik mijn ogen dicht en denk, ik... Oh, wat ik nu voel, dat is, uh, dat, is de, dat is het Nekkerman meisje of het Weekamp meisje. Dat in je hoofd speelde? Ja. Maar wat heeft, wat heeft de weekkamp te maken met zelfhulpboeken, Jasper? Nou, uh, uh, uh, vraag het aan de mensen vo voordat het internet er was... Uh, wat voor zelfhulpboeken ze hadden. En het, dan kom je vaak in de, in de catalogus terecht, hoor. Ja, klopt. Maar wat vind je er nou van? Jij zegt je bent niet een groot fan van zelfhulpboeken. Nee. Wat, wat is er in de essentie niet, uh, niet, niet lekker aan? Wat ik nu doe, bedoel je, wat, wat is er wat, uh, vandaag de dag? Uh, vergeet het, het, het, het verleden en terug naar de heden. Ja, nee, ik ben zo benieuwd uh, waarom je niet gelooft in zelfhulpboeken. Omdat het niet sexy is. Ik bedoel, zelfhulpboeken zeggen van... en dan ga je nu uh, dit en dat doen. En of, of je gaat zo liggen en... Die Sutra, wat ik ook hoorde... Ja, die kwam ook even En, en dat iemand vreselijk was afgevallen. Ik bedoel, uh, dat is ook niet echt gezond. Uh... Nee, maar ik, maar, ik, ik euh, begon mijn verhaal met dromen. En, en in je dromen krijg je soms een... een, een, een, een ja, je mazzel als je wakker wordt net. Of, of, dat je net doorslaat. Maar dan heb je echt het gevoel dat je gewoon de liefde bedrijft eigenlijk. Zonder hand uh, zelf hulpboek, seks. Uh, Oké, okay, maar hulp. je hebt het nu over spannende dromen. En die moeten, jij zegt die spannende dromen. Of ik ga dat nu een beetje invullen, bedoel je dat? Die spannende dromen moeten eigenlijk jezelf hulpboek zijn. Dus je moet het niet opzoeken in een boek, maar je moet je laten inspireren door die spannende dromen? Ja, maar bedoel. Je hebt de Bijbel voor het geloof. En de zelfhulpboek. Ik vind het, het zo'n rot woord. Het is ook een, het is ook een klote woord hoor. Zelfhulpboek. Nee, maar ik bedoel... Als je gaat lezen in zo'n boek en dan daarna je liefde gaat bedrijven, dan is er toch, toch, toch gewoon iets mis met je, of niet? Of, of zie ik het nou mis? Nou, dat het weet het nou ik verkeerd? niet. Jij mag zeggen wat je ervan vindt. Jij zegt, uh, als je tips en tricks voor je liefdes en je seksleven... die moet je nooit uit zo'n zelfhulpboek halen. Nooit. Nou, ik moet er niet in denken dat je naast je partner ligt... en je haalt het boek even tevoorschijn en je zegt... <laughs> wacht even, ik ga even wat... even kijken, hoofdstuk 9. Uh, uh, uh, doe je benen zo... Weet je, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben een beeldend mens, maar ik zie nu wel plaatjes voor me. Dat, dat ziet er triest uit hoor. Ja, oké. Okay. Ik moet je meegeven. Of toegeven ga ik met je. Daar ga ik uh, in mee. Dat, dat, dat, dat tijdens het bedrijven van de liefde. Uh, de Kamasutra erbij pakken. Het boek of het, de kunst van het vluchtjeboek. dat ik mij, dat moet je voorstellen. Dat is wel een beetje iets. Maar je kan je toch ook wel voorstellen dat je ergens anders op de dag... even het boek hebt overgeslagen. Ergens anders en dat je op de dag. Ergens anders op de dag dat je even het boekje hebt overgeslagen. <lacht> en dat je dan denkt, nou, nou ik inspireer hey, kreis, me hieraan. Kom maar even bij liggen. We gaan dit even proberen. Nou ja, maar dan sexier verteld. Maar jij zegt, funest, niet doen. Nou, ik denk meteen aan die Belgische man van de... Uh, Overdag dragen we een spijkerbroek, maar in de nacht dragen we leer. Jambers, jambers, jambers. Ja, dat denk ik meteen aan. En dan denk ik, kom op jongens, je hebt je fantasie. En gebruik je dromen, gebruik je hersens. Je doet je ogen dicht, je gaat lekker naast elkaar liggen. En uh, het balletje rolt vanzelf. Jasper, je hebt helemaal gelijk. Wat fijn dat je even belde en je verhaal wilde doen. Dat is waar lust voor is. Om jouw verhaal te doen, 0800-1121... 0800 1121. Straks gaan we op zoek met Joris naar de liefde en we gaan daten met Dina maar eerst Gravity Six. Eén keer in de twee weken bellen. Maar wie had kunnen weten dat je zo'n roerig liefdesleven... op het wereldwijde web erop na kan houden? Vorige week spraken we met Dina. En uh, we mogen over haar schouder meekijken. Op haar uh, internetdate. En Dina, jij had een enorm belangrijke date vorige week. <lacht> voordat we je belden. Leg nog even uit waarom dat zo ontzettend belangrijk was, die date. <lacht> nou ja... Um... Het was iemand zeg maar, met wie ik dus al wat langer contact had, maar die ik nog niet had gezien. En uh, dat was eigenlijk wel, het liep eigenlijk wel heel erg heftig. Uh, <laughs> Jij zegt, we hadden elkaar nog niet ontmoet, we hadden een paar weken contact, dat was via de mail. En via de mail, via de WhatsApp en via de telefoon vooral. Oké, okay, dus jullie belden en jullie WhatsAppten, sms'jes ja. sturen voor mensen, gratis sms'jes voor <laughs> mensen die nog geen idee hebben wat de WhatsApp inhoudt. <laughs> ja. en, en het ging er al heftig aan toe. Hoe dan? Nou ja, uh, we hebben wel gewoon spannende berichtjes naar elkaar gestuurd. En uh, <laughs> spannende foto's. En oh, zo. spannende foto's. Vorige <kug> week zei je ook, um, los van spannende berichten en spannende ja. foto's. Jullie voelden wel een klik die jullie ook ja. naar elkaar uitspraken. Ja. En toen, want vorige week spraken we je, toen moest de ja. date nog plaatsvinden. En we hadden het over die enorme spanning, als je iemand nou. dus al leuk vindt. Zonder ja. dat je diegene ooit gezien hebt. Hoe was ja. dat eerste moment dat jullie elkaar in de ogen keken bij die date? Nou ja, moet ik je eerst vertellen dat die avond ervoor schoot, ik zo tegen het plafond. Geweldig. Wat spanning. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Alleen toen, um, zeg maar dinsdag, afgelo dus afgelopen dinsdag. Toen was ik er wel zo rustig of zo. Dat was een beetje raar. Er was een soort kalmte over je heen. Ja, gekozen. inderdaad. Een soort kalmte. Ik dacht, oké, okay, nu gaat het gebeuren. This is it. Ik had, dacht, ik ruim voor de zekerheid mijn huisje maar op, want je weet maar nooit. Ja, precies. Dat kennen we. Ik scheer mijn benen is extra Lommetjes goed. te neerzetten. Niet, uh, ja, precies. Alles gedaan om het perfecte uh, plaatje dan te schetsen. En dat toch een beetje nonchalant, en Niet helemaal opgeruimd Tuurlijk, opruimen, tuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk. Oh, ja. Beetje... oh ja, het is niet zo opgeruimd, maar komt nee, toch maar nee, binnen. Nee, precies. precies. Twee uur staan boeden. <laughs> en toen? Nou ja, toen gingen we dus afspreken. even afspreken. Toen hadden we afgesproken. En toen kwam ik aan en hij, uh, hij had, we zouden dan eerst wat gaan drinken en dan naar de film... En hij had wel kaartjes, had hij al gereserveerd. En die bleek hij ook al opgehaald uh, te hebben. En um, toen stond hij daar. En uh, ik had al wel bedacht hoe ik hem gedacht zou zeggen. Namelijk hoe... Tina, normaal, normaal ben je niet te stoppen. En nu moet ik toch het verhaal uit je trekken zo bijna. Je bent echt heel verlegen en dus een beetje verliefd, of niet? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Oké. Okay. Ik, ik durf niet te zeggen. Maar... Oké, okay, maar het verhaal. Want wij zitten ja. hier allemaal op het puntje van onze schuil. <lacht> nou ja... <lacht> Toen liep ik dus uh, naar hem toe en toen heb ik hem eigenlijk vol op zijn mond gezoend. Oeh, tet de -tet, tet gewoon. Als eerste ontmoeting, als eerste ja. moment van aanraken. Ja. Gewoon vol op de mond gezoend. Ja. Zoende die wel terug? Uh, ja, hij zei, je was me net voor. <lacht> Jullie wilden gewoon tongen, als, als tieners, als ja. tieners op het schoolplein. <lacht> Alleen ik, ik twijfelde ook van, ik, had, ik doe meestal gewoon wel leuke lipstift op. Maar toen dacht ik, ja, zou ik dat nou doen of niet? En dacht ik, nou ik doe het gewoon. Dus hij had een hele roze mond. <lacht> Wat grappig dat je daar zo bewust mee bezig bent. Oké, okay, ja. toen heb je hem ondergeklieden? Wat was jouw ja. eerste gevoel toen je hem uiteindelijk zag? Nou, toen dacht ik, oké, okay, leuker dan ik had verwacht. Oké, okay, wat goed, wat goed, wat goed. Oké, okay, nou, maar... dat uh, filmen en dat eten, dat geloven we wel. Hup, skip. Nu zijn we bij het einde van de avond. Wat is er toen gebeurd? Oké, okay, maar de film was ook leuk, hoor. Toen hebben we lekker zitten zoenen en zo, dat soort dingen. Oké, okay, hartstikke leuk. Dus dat was hartstikke romantisch? Ja, nou, toen gingen we er naar lunchen en toen had, zo zei ik op een gegeven moment uh, zo van... Toen zei hij, ja, om mijn telefoon. Oh, die irritant is. dat op dat hij uh, zo snel leeg gaat. En toen maakte ik een opmerking van, nou, je mag hem wel bij mij komen opladen als je wil. Subteel. Maar dat hoorde hij niet. Super Subteel, not. Dat hoorde hij dus niet. Dus toen zei hij op een gegeven moment, nou ja, ik kan het ook in de auto doen. En toen op een gegeven moment later zei hij, ja, wat zullen we nu gaan doen? Toen zei ik, nou ja, je had net niet echt gehoord wat ik zei. Dus toen zei ik dat, zei hij, van, nou, dat wil ik wel heel graag. En uh, toen gingen we met zijn auto dan, zeg maar, naar mij toe. Nou, dat nonchalant, zogenaamd niet opgeruimde huis. Is dat uiteindelijk ja, gekomen? Is er uiteindelijk seks geweest? Uh, ja, twice. Twice? Mag ik daaruit concluderen dat het een redelijk succes was, die... Uh... Ja, hij is wel echt super lief. Ik ben echt helemaal overladen met kusjes en knuffels en kroeltjes en aaien en heel lief. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Het was hartstikke leuk. En dan de hamvraag. Ja. En hoe nu dan? Heb je nu verkering, Dina, de serial dater? I don't know. Hebben jullie elkaar niet meer gesproken daarna? Jawel, maar...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 Dina, over twee weken bellen we jou weer terug. Dan heb je even de tijd om dit te beleven en dat te delen met ons. Ik wil je wel erbij vertellen dat ik vorige week heb opgeroepen... nou, als je ook op date met Dina wil sms. Daar kwamen tandloze SMS's op. Dus mocht het nou met deze Mr. Perfect niet helemaal goed lopen... dan hebben we nog een bak lustluisteraars die jou graag de nacht van je leven willen bezorgen. Dat je het even weet. Super. Dina, heel veel succes. Ja, ja, ja. Dina, heel veel succes. Wij bellen je over twee weken terug. Yes. Tot dan. continued. Oké, okay, tot dan. Wauw. Dina in het wondere leven van het daten. De wondere wereld van het daten. Wil je iets tegen Dina zeggen? Wil je haar advies geven? Wil je daar inderdaad ook mee uitvragen? Dat kan allemaal. SMS dan naar 9090. Lust. Het woordje lust, dus spatie. En dan wat je Dina wil vragen of vertellen. Je mag me natuurlijk ook even mailen als je niet durft te sms'en mailen is altijd toch wel het meest veilige. Dat mag naar lust.bn.nl. Over twee weken is terug. Echt, het is een soort live, bold and beautiful. Ik kan niet wachten. Zit ik nu in een slur? Wil, weet het. De show gaat vannacht over zelfhulpboeken op het gebied van liefde, seks en relaties. En niet alleen zelfhulpboeken, maar het hele thema zelfhulp, wat toch een heel erg 2011 soort thema is. Niet dat het dit jaar is ontstaan, maar het is wel heel erg van nu om zelf al je problemen op te willen lossen via allerlei boeken, via het internet en via dat soort uh, kanalen. Maar het is, soms heb je een vraag. Die wil je gewoon stellen aan een ander mens. En dan zit je hier bij Lust ook goed. Want je kan altijd je moeilijke vragen stellen aan Wil Berghuis. Onze huissexoloog. Wil, goedenacht. Goedenacht. Ik heb er eentje van Leonie en het is zo een herkenbaar verhaal Wil. Mm. Je wordt er helemaal gek van. Ik ga hem even voorlezen. Goedenacht Wil, ik heb je hulp nodig bij de volgende vraag. Het is een lastig dilemma. Het is namelijk uit met mijn relatie. En ik begrijp best dat dat door ons allebei komt... Want waar twee vechten hebben, twee mensen ook schuld. Maar mijn ex heeft opeens na zes jaar weer contact met zijn ex. En is helemaal verliefd op haar. Ik vraag me af wat de, de laatste jaren in onze relatie dan voor hem hebben betekend. Hoe kan hij dit opeens weer voelen voor een ander? We wonen nu nog samen, maar slapen niet bij elkaar. En zijn hard op zoek naar onze eigen huisjes. Maar hij wil zijn ex meenemen naar huis. Het huis waar we nu nog wonen. Eerlijk gezegd gaat mij dat te ver. Het andere is ook dat ik het heel, een heel opwindend gevoel vind nog steeds dat hij naast mij in een kamer ligt. Het ging vorige week uit, maar we hebben al drie maanden niet met elkaar gesext. Ik zou graag uit pure lust nog één keer seks met hem willen, om het voor mij af te sluiten. Vind je dat een redelijke vraag die ik aan hem kan stellen? Dankjewel. Groetjes Leonie. Wauw. Wauw. Ja. Zit er zitten twee hele aparte verschillende vragen in. Ja. Zullen we eerst ja. beginnen met de vraag... Uh, seks met een ex? Afsluit seks met een ex? Ja, ja. je kunt je afvragen. en ik, dat, Mensen vragen mij ook wel eens van... Hoor, is dat verstandig? Nou ja, verstandig is het uh, alleen als je zeker weet... Uh, dat je je emoties erbuiten kan houden. Want ja, je, je zit toch weer in een bepaalde balans... van we gaan uit elkaar. En door weer met elkaar te gaan vrijen... ga je toch weer die verbinding aan... Uh, waardoor er toch weer risico is om... Uh, ja, dan moet je je weer gaan omvechten. Dan moet je... Je emoties verbind je eerst weer aan iemand en daarna moet je je emoties weer afhalen. Nou, dat is een heel gedoe. Dus dat moet je echt goed kunnen. En meestal, net nadat het uit is, ben je nou nog niet echt lekker uh, stabiel en lekker in balans. Dus uh, ja, ik zou zeggen, als, het, uh, um, ja, als je het idee hebt van ik ben nog niet helemaal uh, uh, weer goed in balans... Dan uh, moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Dus ja. je hoort me eigenlijk al zeggen, nou doe het maar niet. Nee, maar ik heb dat ook. Kijk, ik ben ook een paar keer in mijn leven verliefd geweest. Hm. En dan gaat het uit. En dan wil je niet accepteren dat het uit is. Ook heb nee. ik soms zelfs uit, zelf uitgemaakt. En ja. ik, ben, ik blijf daar, en ik weet niet hoe het kan. Want ik heb toch verder bijna nergens de ruggengraat in. Maar ik, bl ik blijf daar toch altijd ver weg van. Omdat ik ja, denk precies. Dat vind ik ja. toch iets te ingewikkeld. Ja, het is gewoon spelen met vuur. He, want uh, het is een heel goed kans dat je, dat je toch weer uh, ja, emotioneel verbonden raakt... en daarna weer verdrietig wordt en, of boos. Of, uh, ja, terwijl je, je bezit eigenlijk in het proces van het onthechten En, en ja, dan doe je weer iets samen. En vrij is natuurlijk niet even gewoon samen ergens uh, wat drinken. Hè, maar dan doe je iets waarmee je weer verbindt aan die ander. Dus, nee. Maar goed, ja, als zij dat uh, uit pure lust... Maar ik vraag me dat af hoor. Maar goed, stel. Ja, maar ja, dat als je het, het pure lust is, denk ik, dan moet je gewoon iemand opscharrelen in ja, een kroeg keer. Ja, dat, <laughs> dat, dat weet handig. je. Dat, dat klinkt ook heel plat, maar dat, dat yeah. lijkt me dan logischer. Ja, ja, dat is handiger. Maar als zij echt vanuit pure lust. Nog een keer als een soort afscheidsseks met hem, met hem welvrij. Ja, dan, dan kun je dat natuurlijk best vragen. Dat, uh, ja, ja, als nee. je dat durft. Maar de kans op afwijzing uh, is natuurlijk groot. Want, ja, want uh, ja, hij, is hij is verliefd op hem dan dus. Precies. Zijn uh, ex. Hè, dus dat moet je ook uh, willen riskeren. En stel dat hij ja zegt. van ja Wat riskeer je dan allemaal? dus uh, nou, ik, ik zou het haar niet adviseren. Maar, maar goed, ze mag nee. natuurlijk zelf daarin een keuze maken. Maar, uh, op naar dilemma 2, ik... Wil. Ja. Die ex... Die zomaar weer in het leven is gekomen van die vriend van haar, van haar ex mm. eigenlijk. De ex mm. die weer met de ex gaat. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Mm -hmm. Ik ben ook een keer verliefd geweest op iemand, daar heb ik toen een paar maanden relatie mee gehad. Dat was niet zo'n fijne relatie. Maar toen die relatie uitging, toen had mijn ex echt binnen no time weer een relatie met zijn ex. Maar dat was zo snel daarna. Ja. Ik ja. denk net zo snel als Leonie, dat ik me heb afgevraagd. En dat later ook bevestigd heb gezien. Nou, volgens mij staat daar toch een kleine overlap in. Ja, precies. Ja. Ja, dat kun je je afvragen. En kijk, bij haar is natuurlijk uh, een relatie van uh, zes jaar, begrijp ik. Ja. wat ik wat ik eruit uh, begrijp. Dat is natuurlijk een lange periode, maar eh, ik weet ook niet of, of hij ook contact heeft gehouden met zijn ex. Maar eh, soms is dat inderdaad zo, en dan kun je, eh, ja, dan kun je vraagtekens zetten bij eh, van hoe dat nu ineens weer zo heel snel eh, kan gebeuren. Maar goed, stel dat dat zo is gegaan. Soms overkomt je dat, en eh, dan, dan ga je toch nog een keer een rebound, en dan denk je, nou ja. Ja, dit is toch een geweldig iemand en we hadden het toch heel fijn samen en je wordt weer verliefd. Dan nog, denk ik van ja, de manier waarop hij er nu mee omgaat, hè, dat hij dan uh, heel snel al uh, met die ex wil gaan samenwonen in dat huis waar zij nu nog samenwonen. En het is pas vorige week uitgegaan, ja, begrijp ik. Mm, echt ja, dat heel dat vind ik echt wel een turbosnelheid uh, en, en dat kan allemaal, maar je emoties die, die kunnen dat in ieder geval niet bijbenen en haar emoties ook niet en ik vind dat hij voor een relatie van zes jaar toch wel een verantwoording heeft ook naar haar toe van om dat toch wel een beetje netjes af te ronden. En, dus niet ja. zijn nieuwe vriendin zijn, oftewel zijn ex mee naar huis nemen terwijl, terwijl, zijn, nee. zijn, nou ja, nee. terwijl Leonie daar nog woont? Nee, ik, ik vind dat niet fair. Nee, maar hoe zegt zij, hoe kan zij, want je kan natuurlijk een ander niks verbieden. Zeker uh -huh. niet als je het net uit hebt gemaakt met elkaar, dan is de neiging om naar elkaar te luisteren toch iets, niet, iets minder groot. Uh -huh. Hoe kan zij, wat kan zij doen? Nou ja, het is nog wel haar huis, begrijp ik. Zo, zolang zij nog geen ander huis heeft, dan mag je toch, ik weet niet of ze het gekocht hebben samen, of tuur, maar dat doet eigenlijk niet zo heel veel toe, het is ook haar woonplek. Dus vanuit die uh, positie mag je best wat eisen. Dan, uh, dan mag je toch wel vragen, van nou uh, zou je daar even mee kunnen wachten totdat ik tenminste een andere woonplek heb? Dus Want, gewoon uh, op haar grenzen gaan staan en echt even ja, een soort uh, ja. puntje van maken? Ja, ja, dat zou ik wel doen. Want uh, ook, ook voor die nieuwe vriendin of die ex dan lijkt het me ook niet Super prettig. Super ongemakkelijk, ja. Oh. Ja, het is gewoon een hele, ja, een hele moeilijke, nare situatie creëer je op die manier. En als je even geduld hebt totdat je andere woonruimte hebt... Kijk, dan kan je weer je nieuwe leven starten en uh, dan, dan maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Maar ik, ik vind de timing, ik vind ten eerste heel snel, maar goed, ja, dat, dat, dat gaat soms zo. Ja. En, maar je kunt ook rekening houden met elkaar en uh, ik denk dat je dat gewoon verplicht bent, uh, moreel ook naar elkaar toe, om uh, ja, hierin wel rekening te houden met elkaar. Uh, emoties, maar ook met praktische overwegingen. Nou, ja. Het is gewoon niet leuk om, om met z'n drieën in één huis te wonen. Nee, nee, en ook niet te verblijven zelfs. Hé hey Wil, wat fijn dat we je even mochten bellen. Ik denk dat Leonie hier wel gesteund mee is. En als nee. hij uh, Leonie's exit niet wil uh, inzien... dan moet ze gewoon even... Ik hoop dat je het hebt opgenomen, Leonie. Of je kan het altijd terugluisteren op de website lust.bnm.nl. Laat je hem gewoon dit gesprek horen. Aha. Wij staan aan jouw kant. Nee, dat mag je niet zeggen. Maar wij uh, snappen heel goed jouw dilemma's. Ja. Wil, wij uh, spreken elkaar volgende week weer. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week, Wil. En zit je nou thuis in de auto of ergens anders te luisteren en je ja, en dan heel veel scheldwoorden. worden. Ik heb dit ook meegemaakt. Ik heb een goed advies voor Leonie. Dan kan dat, hè? Dan moet je even sms'en. Naar 9090, dan uh, tik je het woordje Lust. Een spatie. En dan het goede advies dat je hebt voor Leonie. Dankjewel. I'm gonna find them off. A seven nation, know me, me back. They're running gonna... Favoriete zelfhulpboeken binnen. Een nieuwe aarde van Eckhart Tolle. Krishnamurti over de waarheid en vingerwijzingen. Door S. Balsekar. En ook nog het advies. Vermijd boeken van rijke zoals Anthony Robbins. En machtige zoals Osho mensen. Uh, want echte helpers helpen tegen wil en dank. Goed. Over naar de man die elke week een prachtig liefdesverhaal voor ons vindt. Joris en zijn liefde. Als u zegt liefde, wat denk je dan aan? Aan mooie vrouwen, aan mooie gedachten. Aan mooie stappen gaan, kroegje, bloemen, Aan heel veel blomen, zeg ik maar. Heb je vrouw? Uh, ik heb een vriendin. Een vriendin? En waar is ze? Uh, die is nou bij de werk. Hoe lang gaan jullie al met elkaar? Uh, zegt ze ja. Zes jaar? En hoe heb je elkaar leren kennen? Uh, in een kroegje hier in Amsterdam. Dat is wel apart, want jij bent dakloos. Zie je maar, ja, in die tijd had ik nog een werk, had ik nog een huis, daar had ik nog iets van alles. En je vriendin werkt? Koffershop. In een In een coffeeshop. Maar zijn jullie allebei dan dakloos? Uh, nee, zijn niet. Maar jullie wonen niet met elkaar? Uh, nee, dat functioneert niet. Maar hebben jullie dan veel ruzie? Ze had hun vrijheid, ik had mijn vrijheid. Als we zo samenleven of elkaar, ja, dan wordt het altijd iets van ruzie bij ons. Dat is toch een rare combinatie. Als je van elkaar houdt, dan steun je elkaar daar dan toch ook in? Ja, natuurlijk. Ze zegt me, oh, ik moet uh, naar huis komen, maar ik zeg dat functioneert niet. Dus zij zegt: jij ja, moet dat doen? Ik moet dat doen. Ja. Je slaapt wel beide, je bent wel bij af en toe. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar als je dan uh, zeg maar, aan het eind van de avond uitgepraat bent of uh, uitgevreed bent of. Dan, dan zeg je, dan ga je weer weg? Ja, Dan ga je gewoon. Ongelooflijk. Ja, dat houdt zich wel vreemd aan, hè? Ja, dat is <laughs> toch heel raar, Als je zo'n relatie met elkaar hebt, of maar. niet? Zie je maar, maar dat gaat wel uh, zonder problemen. Ik hou van de zij houdt van mij dus uh, niks aan de hand. Of, of vind je dit een prettig bestaan? Laat ik dat even vooropstellen. Nou, Misschien je er echt bewust zeker. voor gekozen. Nee, nee, nee, nee, nee, Dat is geen bewuste keuze. Je moet zeggen, weet je, als ik geen huis heb, hier heb ik geen werk, en als ik geen werk heb, heb ik een huis. Dat zijn die, die, die moeilijke je, omstanden. Ik vind het echt ongelooflijk dat je gewoon dan uh, ja, dat je een relatie met elkaar hebt, je houdt voor elkaar, maar dat je dan toch op die manier door het leven gaat. En dat lijkt me dan geen prettig bestaan. Ja, goed, we leven nachts af en toe niet samen. Af en toe ben ik op hier thuis, dan blijf ik dan overnacht. Dat dat niet elke dag gaat, ja, dus dat is ook goed zo, vind ik. Maar als iemand twee dagen weg is of zo, dan weet je wie dat wat je veelt. Weet je. Maar waarom hou je van de? Ik vind ze de mooiste vrouw in de wereld. Waarom houdt ze van jou? Ze vindt mij de mooiste man van, de, van deze stad. Je bent een mooie dakloze jongen, vind ik. Als je goed eten blijft, weet je, kijk dat je goed slaapt. Geen ziekte ziektappel loopt, ja, dan blijf je gewoon gezond. Doe je dat niet, nou dan ga je maar beneden. Ken je haar familie ook? Ik ken haar, ja, familie is heel... Kom je daar ook thuis dan? Uh, heel vaak. Ik ken een hele familie wel. Ze hebben hier, ze hebben hier een zakje om de hoek. En hoe zien zij jullie liefde? Mm, ze zijn niet zo tevreden dan mij. Ze waren wel uh, mij overtuigd dat ze gewoon een ventje genomen hebben met de auto. huis, je eigen uh, een baantje erachter bij de Nederlandse bank of zo, weet je. Maar daar kan ik. Een dakloze? Ja. Yeah. Een good-looking dakloze? N nee, nee, in die tijd was ik dat nog niet. In die tijd nee? had ik nog een lekker baantje. Maar, maar jouw vriendin, wil die geen toekomst dan met jou... Natuurlijk willen ze dat. want is het mij eens als we een beetje geld achter hebben? Weet je? Want je kan niet vandaag of morgen kan je niks doen weet je, als je niks achter zitten. Hebt. En natuurlijk kan ik je ouders vragen of ze maar een beetje geld lijnen enzovoort. Die hebben al gevraagd of ik dat wil. Of ik zeg nou, uh, ik pak het voor mezelf of niet. Weet je? Het is gewoon een keuze die je nu gemaakt hebt. Ik leef op straat en ik hou van mijn vriendin, maar we gaan niet samen wonen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nou, die tijd loopt het wel nog zo. We hebben bij haar zelf een woning te nemen. Ja, je wilt maar toch we... wel met haar gaan wonen, eventueel? Natuurlijk, natuurlijk. En denk je dat het gaat lukken? Natuurlijk. Ja? Ja, ik heb er de beste hoop daaraan. Want ik uh, ga elke dag ervoor werken dat het zo wordt. Want uiteindelijk wil je toch gewoon, net zoals iedereen, een dak boven je hoofd. Precies. Waarom zou ik dat niet willen? Wat, wat, wat moet ik op straat, weet je? Ik ben niet verslaafd, ik ben niet alcoholziek, ik ben niet geistig gestoord of wat. Dus dan moet ik het toch niet lekker vinden op straat te slapen. En dan samen met je vriendin? Precies. En dat is een mooie liefde. Ja. Daarom gaat het in dat leven, weet je, dat je een doel hebt. De ene zegt, de liefde is zijn doel, de ander zegt, werk is mijn doel. Dat al iedereen zijn doel. Mooie liefdesverhalen. Ja, elke mooie week woorden. weer. Uh, ja, maar elke week. Elke keer denk je, gaat het hem lukken? Ja. Joris. En elke week lukt het hem weer. Ongelooflijk. Wat gezellig dat je bent aangeschoven? Ja, ja, vind ik ook. Uh, ja, ik vind het heel cozy en gezellig en lekker. En het is heerlijk warm hier. En, ja, uh, heerlijk. Teentjes, het hele verhaal. Oh. Hey, heel kort, ja. welke zelfhulpboeken heb jij in de kast en wat is je favoriet? Nul. No. Nee, Ja, echt, sorry. Echt Nail. waar? Heb je ja. nog nooit zo'n boek in je handen gehad dat je dacht, oh mijn god, dit ik dacht, het is het begin van mij. de rest van mijn leven? Nee, nee nooit. Nee? Ik dacht altijd, oh, ik, ik, ik snap er niks van, weg. En klaar en door. Klaar. Goed, waar ga je het straks over hebben in 4-7? We gaan het hebben over geluid. Ja, heel toepasselijk op de radio. Geluid, welk ja. geluid irriteert jou het meest? Zijn het nou. huilende baby's, de bladblazers, noem maar op. Oh, niet huilende baby's. Nee, nee, nee. Alleen als het een uur duurt. Nou, en dan, wordt het, dan wordt het irritant. Dan wordt het irritant, hoor. Dat is me. irritant. Ja. Oké, okay, geluiden die je irriteren ja. dus. Er zijn namelijk duizenden mensen in Nederland. waar. Zeg die hebben last van zo'n lage bromtoon. Die hoor, hoor jij niet, die hoor ik niet. Maar dat kan bijvoorbeeld de, de motor van je koelkast zijn. En mensen liggen daar echt wakker van. En die kunnen ah, bijna he? niet meer normaal leven. Dat je echt ah, denkt, echt waar gaat het over, jongens, de koelkast? Mijn koelkast bromt ook. Maar wij hebben, wij zijn in overeenkomst, uh, in overeenstemming gekomen dat hij moet af en toe brommen. En in Zo is het. daarvoor houdt hij het eten koud. Ja, maar hij slaapt er toch ook gewoon lekker van? Ja, niet? precies. slaapt er gewoon doorheen. Ja. ja, lekker accepteren. Nou ja, voor al die mensen die het niet lukt... Nou ja, echt problematisch. Groot probleem. Dus iedereen die vindt van nou ja, ik heb daar ook last van... of ik vind eigenlijk een heel ander geluid zwaar irritant... gewoon bellen zometeen en het mij vertellen. Misschien vinden ze die prestatrice van Lust wel zwaar irritant als geluid. Die laten we gewoon niet door. Laat maar wel door. Afkappen. Radio 1, 1, 1, Lust. Radio 1, 1,